Zonneparken rond Stadskanaal leveren zoveel stroom op... dat het energienet het nauwelijks aankan. Er moeten in die regio waar de grond goedkoop is... voorlopig geen zonneparken meer bijkomen. Dat zeggen netbeheerders Tennet en Enexis. Ze zeggen dat ze daarop niet zijn voorbereid. Het kan nog jaren duren voordat de capaciteit van het netwerk... rond Stadskanaal is vergroot. En alle Nederlandse militairen die waren uitgeloot... voor de Nijmeegse Vierdaagse mogen alsnog meedoen...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 Kunt u niet slapen of uh, bent u net als ik gewoon aan het werk? Zet de radio dan een tikje harder. Want vannacht draait het om uw verhalen. Vannacht uh, ontvang ik verschillende gasten hier in de studio... om te praten over de onderwerpen die u en uh, mij bezighouden. Maar dat wil ik natuurlijk niet doen zonder u. Dus wilt u meepraten met uh, onze uitzending? Heel graag. Dan kunt u bellen via 0800-1121... of reageer via de Radio 1-app. Veel mensen hebben huisdieren. Maar hoe belangrijk zijn eigenlijk onze viervoetige vrienden? Volgens mijn gasten vanaf half vier heel erg belangrijk. Je kan bijvoorbeeld een kantoorhond nemen tegen de stress. Thee drinken met katten. Of een training doen waardoor je meer leert over je hond en jezelf. Maar uh, daarover later meer. Want we gaan het nu hebben over ja, een heel ander onderwerp. De dood. En uh, de dood is voor mensen... Voor veel mensen geen prettig onderwerp om uh, over te praten. Maar toch zijn leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden. Komende uren gaan we het uh, hebben over de dood. Maar wel met taart. Want uh, Rita, welkom. Dankjewel. Jij bent jarig vandaag. Hoe ja, ja. ja. verzin je het? <laughs> ik vind het eigenlijk wel mooi. We hebben het over de dood, maar we vieren ook het, het leven. leven. Ja. Ja. En Jij ben... bent uh, theoloog. Je hebt theologie gestudeerd en daarnaast ben je geestelijk verzorger en directeur van de stichting Als Kanker je raakt. Jij hebt in het dagelijks leven, je werkt ook voor een hospice. Ja. Jij hebt veel te maken met de dood. Wat uh, is zo'n verjaardag dan eigenlijk een speciale dag voor jou? Ik ervaar het wel als een cadeautje. Wel kostbaar. Je, je, je wordt niet zomaar jarig. Dus ik geniet, ik geniet het leven ten volle. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ja. Ja, wij doen met je mee. Wij hebben hier ook een, een stukje taart staan. Helaas voor de mensen thuis hebben die eh, dat waarschijnlijk niet. Maar ik hoop dat ze wel uh, meegenieten en ook uh, meeluisteren met dit gesprek. Naast jou, aan uh, mijn linkerhand, zit uh, Robin Zuidam. Jij bent uh, muzikant en oprichter van, het, van de stichting Het Bezinningshuis. nacht. Hallo, goeienacht. Een bezinningshuis. Dat uh, klinkt vrij serieus... En daarnaast denk ik, had ik zelf trouwens ook... dat je niet meteen door hebt wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want als je denkt aan bezinnen, dan kun je over heel veel dingen... kun je bezinnen, hè? kun je bezinnen verstaakt dan onder stilstaan. <tus> Alleen uh, voor mij is het ultieme bezinnen... is wel het bezinnen op je sterfelijkheid. Dus vandaar ook het woord bezinningshuis. Het kon ge eigenlijk geen ander woord worden dan bezinningshuis. Ja, want ik heb even op jullie site gekeken. En daar staat in, stilstaan bij je sterfelijkheid, maar ook bij je onsterfelijkheid. Inderdaad. Ja. Nou, daar zullen we zo meteen vast nog veel meer over horen. Maar wat ik nog wel mooi vond in de voorbereiding, zag ik de zin, dood doet meer leven. Klopt. Die moet je toch even uitleggen. Die spreuk hangt ook bij ons in, de, in het bezinningshuis. En... Uh... Dat wil eigenlijk zeggen, voor mij betekent dat, dat bezig zijn met de dood... Eh, daarover nadenken, over mijn eigen sterfelijkheid, eh, bezig, daarmee bezig zijn... doet mij meer intens leven. Dus het feit dat ik bezig ben met het feit dat, dat ik sterfelijk ben... en dat ik daarover nadenk en uh, eh, dat dat een issue is in mijn leven... helpt mij eigenlijk om mijn leven intenser en meer kwaliteit te geven. Dat klinkt best wel goed eigenlijk. Ja. ja, dat vind ik zelf ook. Ja, Heb je daar ook een concreet voorbeeld van dat je denkt... dit is zo'n moment dat ik intenser leef... Ja, omdat ik ook nadenk over het, het moment dat ik er misschien niet meer ben? Ja, eigenlijk bij ieder uh, sterfgeval in je eigen omgeving... word je altijd weer geconfronteerd met de eindigheid van het leven. Van dit aardse leven, om maar zo te zeggen. En dan ga je ook vanzelf weer bezig met je eigen leven dat je er nog bent en, en hoe je in het leven staat en, uh, ja, en hoe het met je gaat, wat waardevol voor je is en wat niet. Dus je gaat dan ook misschien soms keuzes maken die uh, prioriteiten stellen, die belangrijk voor je zijn en andere dingen die, die weer wat, ja, misschien wat minder belangrijk zijn, dus die wat ergens anders op de lijst uh, terechtkomen. Ja, dat klinkt een beetje als de mooie kans van de dood. Tegelijkertijd vinden we de dood vaak ook heel eng. Mm -hmm. Vind jij de dood ook eng? Ik vind de dood op zich niet eng. Nu niet. Omdat hij nog niet bij mij voor de deur staat. Mm. Maar ik weet niet wat er gebeurt als die straks wel uh, ja, onvermijdelijk uh, in zicht komt. En uh, dan weet ik niet hoe ik ga reageren. Maar ik ben natuurlijk wel ondertussen heel veel geconfronteerd geweest met dood. Mensen die om me heen zijn overleden. Dingen gelezen, noem maar op. Dus dat verzacht het wel een beetje. En het feit dat ik samen met mijn vrouw die stichting ben begonnen... en het bezinningshuis ook heb geopend... Uh, wil natuurlijk ook wel zeggen dat, dat, dat die uh, dood... dat ik ma tot mijn eigen sterfelijkheid ook probeer te verhouden. Hè? Dus dat, die, dat ik die dood wel toelaat in mijn leven. Maar nogmaals, ik weet niet wat er gebeurt als die echt voor de deur staat. Nee, nee want dat kan de situatie dan weer heel anders ja, maken. Ja, ja. Rita, is dat iets waar je bang voor bent? Het moment dat je, nou, dat je gaat sterven? Nou, ik, ik, ik, voor de dood, daar ben ik niet bang voor. Maar ik denk wel de manier waarop hmm. ik zal sterven. Dat hoor ik ook bij mensen die ik begeleid. Uh, ja, je, je bent, denk ik, allemaal... Uh, dat je bang bent voor lijden. Uh, dat je bang bent om je zelfredzaamheid te verliezen. Je waardigheid te verliezen. Dus de manier waarop je doodgaat, ja, ik denk dat dat altijd wel een stukje strijd oproept. Ja. En, en ja, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik hou van het leven. Zeker. Ik, ik geniet van het leven. Ja. En, en om de dood zit toch ook wel een soort mysterie. Het is dood. Ongrijpbaar ook. Ja, het is ja. ongrijpbaar. Ja, absoluut. En, en als christen geloof ik in een, in een leven na de dood. Maar het leven hier ken ik. Dat, heb ik. dat kan ik zien, dat kan ik aanraken. Daar heb ik beelden bij. En het leven na dit leven ja, heb ik beelden uit de Bijbel erbij. En, en ja, dat blijft toch een, een loslaten hè? van dit naar het onbekende. Ja. En dat is wel een, een spannend uitzien, vind ik. Ja, dus zelfs als je gelooft dat er hierna nog wat is, dan blijft het spannend en het mysterie blijft tot een bepaalde hoogte. Ja, ja. maar ik, ik denk dat dat uh, ook uh, het besef geeft dat het leven uh, het waard is om, om goed te leven. En ook om het leven ten goede te genieten. Ja, ja dat is het mooie ervan, inderdaad, dat het leven dan. Robin? eigenlijk het contrast tot die, tot die dood... Ja. dat het leven daardoor eigenlijk alleen al zoveel zin ja, geeft. Ja. Althans, voor mij weer. He? Ik ja. praat er weer voor mezelf. Maar dat zie je ook, ook bij sterren van de mensen. Ja. Als, als uh, mensen een goede medicatie hebben gekregen... dan willen ze graag het leven met, met hun dierbare blijven leven... terwijl ze weten dat ze gaan sterven. Ja. Ja. Maar ze willen wel uit het leven halen wat erin zit... Ja, ah, je, je hebt dat inderdaad bij veel mensen hè, naar, naar het sterven toe. Maar je ziet ook wel bij mensen die echt terminaal zijn. Hè. Ergens in dat proces komt ook dat besef van oké, okay, ik heb nu mijn bucketlist of wat dan ook afgewerkt. Ik dat is dingen... zo'n lijst van dingen die je nog wil doen de in de Precies, tijd dat je leeft. inderdaad. En ik heb met mensen gesprekken gevoerd die ik wilde voeren. Maar dan, dan is het op een gegeven moment klaar, maar dan sterf je nog niet uh, dat was onlangs in het programma Over Mijn Lijk van, uh, van Veronica. Um, was ook een, een, een, een jonge man uh, was daarin. Die was, uh, ook, nou, dat gaat over terminale patiënten natuurlijk. Die had ook alles gedaan, had iedereen gesproken. En toen zat hij daar op een gegeven moment in een caféetje samen met Valerio, de presentator, en, en een vriend van hem. En toen zei hij, ja, en nu? Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Ik heb iedereen gesproken, maar ik ben nog niet dood. En op dat moment komt er kunnen deur. Grote ja, levensvragen ontstaan. Van hoe heb ik eigenlijk geleefd? Wat kan ik verwachten van het sterven? Het stervensproces. Hè? Ga ik pijn lijden? Uh, mensen hebben vaak uh, angst voor verstikking en dat soort dingen. En uh, dan kunnen er hele diepzinnige vragen bovenkomen. En dan houdt het in één keer ook op om uh, uh, het leven nog te leven. Dat klinkt een beetje gek, maar er ontstaat een soort vacuüm. Hmm. En bij de ene is dat eerder in het proces, maar ik heb ook gezien bij een goede vriend van ons... dat was misschien wel de laatste seconde voordat hij overleed. Dat hij echt aanvaarde van nu is die dood is onvermijdelijk voor mij... en ik zal hem moeten ondergaan. Ja. ja. We gaan het zometeen verder hebben hoor over loslaten... en het aanvaarden van, uh, van je sterfelijkheid. Maar misschien ook wel gewoon nadenken over je sterfelijkheid... als je uh, nog niet um, stervende bent. Maar uh, dat gaan we doen uh, na de muziek. Manoeuvres Maneuvers in the Dark. Wat een mooie titel eigenlijk voor een band. Ik uh, zit hier uh, samen met uh, Robin Zuidam... muzikant en oprichter van Stichting Het Bezinningshuis. De plek om na te denken over zowel je sterfelijkheid als je onsterfelijkheid. Hebben we net uh, besproken. Uh, en daarnaast uh, zit uh, Rita Renema. Zij uh, heeft theologie gestudeerd. Is inmiddels geestelijk verzorgster. Uh, je werkt in een, uh, in een hospice. Dan ben je eigenlijk de hele dag bezig... Met mensen die overlijden. Klopt dat? Ja, veel wel, ja. Ja. ja. Lijkt me best wel pittig. Ja, maar nu, ik, ik, ik, ik doe nog meer hoor als geestelijk verzorger, want uh, ik werk ook in een verpleeghuis. Hè, en bij het verpleeghuis, uh, daar, daar hoort die hospice bij. Dus ik, ik bezoek ook andere mensen. Maar je bent wel de hele tijd uh, ja, met de dood bezig met mensen die gaan sterven, met hun naasten. Ja, je spreekt uh, veel over de dood, over afscheid nemen. M maar het is heftig. En daar zitten aan de andere kant ook hele mooie uh, kanten aan. Ik doe het niet alleen. Ik werk in een team, samen met de arts, psycholoog... maatschappelijk werk, palliatief consulent, verpleegkundige. En we doen altijd, wekelijks doen we de patiënten bespreken. En dan merk je dat je met elkaar ook heel veel kunt betekenen voor de patiënt en dienstnaaste En dat vind ik wel prachtig. Ja, want waarom heb je ooit gekozen voor dit werk? Ik denk voor heel veel mensen zou dat toch, het staat niet op nou, nummer 1, 2 of 3 op het lijstje van de carrièrekeuzes. Nee, ik, ik heb dat van tevoren niet bedacht. Uh, als je terugkijkt, dan denk ik, oh ja, nu begrijp ik het waarom ik ervoor gekozen heb. Weet je, ik ben geboren in een gezin. Uh, net voordat ik geboren werd, was er een zusje van vijf overleden. In het gezin waar ik uitkom is er altijd heel veel uh, ziekte geweest. Dus ik was altijd aan het zorgen. Ja. Mijn moeder en ik, wij waren wel de enigen die uh, alleen thuis waren, en de anderen lagen allemaal in het ziekenhuis. En ook langdurig ja toen ben ik zelf zuster geworden, uh, nou, toen ben ik theologie gaan studeren, uh, toen kwam ik in een gemeente te werken uh, in een nieuwbouwwijk en in die uh, wijk kwam ik in aanraking met veel jonge mensen die uh, Kanker hadden die ook gingen overlijden. En ook gemeente in... bedoel je dan een kerk? Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. In, in de gemeente Dront heb ik gewerkt, uh, vijf jaar. En uh, daar zijn toen ook twee kindertjes uh, overleden. En tijdens dat hele proces hè, van, van, het, van het, het, het sterven, het begeleiden, een rouwdienst uh, doen, ja, merkte ik, ja, dit, dit raakt zo mijn hart. Uh, ja, hierin kan ik uh, iets betekenen van, vanuit het geloof. Ik kan hier iets betekenen voor, voor de mensen. Uh, ja, ik vind, vind het heel fijn om hen uh, hun, hun te helpen in dat proces. Niet dat ik de antwoorden heb, maar ja, ik, ik, ik merk dat ik daarin uh, betrokken wil zijn, kan zijn. Uh, en dat dat ja, ook aansluit bij de ander... Ja, naast uh, dat je in het verpleeghuis werkt en in een hospice werk je ook voor de stichting als kanker je raakt. Ja. Je hebt zelf ook kanker gehad in het verleden. Ja. Dat maakt het misschien ook nog wel weer anders. Of dat neem je in ieder geval mee. Of zie je? Of vul ik dat te veel in? Nee. Ja, alles, alles heeft inderdaad uh, een, een reden. Weet je, de, ik, ik werk uh, al 19 jaar in, uh, in, in het verpleeghuis. In het palliatief centrum, hospice, hoe je het uh, ook, ook, ook noemt. En, en uh, wat, wat Robin net ook zei, hè, die, die, die zingeving. Hè? Als mensen weten dat ze niet lang meer te leven hebben... Ja, dan, dan uh, kunnen mensen echt eenzaam uh, op zoek zijn naar hun eigen spiritualiteit naar hun eigen zingeving en ze komen dan ja, heel gauw toch ook uit bij bij hun kern van, van het leven. En ik vind het niet zo mooi als ik daar als, als geestelijk verzorger... in en bij betrokken mag zijn. En, en je hoort dan heel vaak die, die zoekende vragen die mensen hebben... Hè? Over, over het leven. Wat is nu de zin van het leven? En is er, is er leven na dit leven? Is er een god van dit leven? Uh, en toen ik zelf uh, ziek was... Ja, dan, dan zit je op. op uh, word, je, word je behandeld. Uh, je ondergaat chemo's. En je hoort dan uh, ook, ook heel veel mensen. die dan uh, een klein netwerk hebben. Uh, die dan met vragen worstelen over het leven. En ja, dat, dat heeft mij toen wel heel erg. Uh, in, in het werk gezet van. oh, daar, daar, daar zou, zou ik iets mee moeten doen. En in die periode werd ik door de EO uh, geïnterviewd door uh, dominee uh, Arie van de, van de Veer... met het programma Nederland zingt op Zondag. En hij interviewde mij toen naar mijn tweede kanker. En hij is toen ook meegeweest naar het verpleeghuis. En na aanleiding van die uitzending kwamen er toen heel veel vragen. En ja, toen, toen heb ik samen met uh, dominee Arie van der Veer de, de stichting opgericht. En inmiddels bestaan we acht jaar of zeven jaar, van 2011, gaan ons acht, achtste jaar in. En, en uh, ja, we werken samen met ziekenhuizen en met kerken. En we, en we zien echt dat het in een behoefte voorziet. Maar we richten ons dan alleen op die, die zingevingsvraag. He, want de, de medische zorg is heel erg goed in Nederland. Mm -hmm. Maar er is weinig tijd en weinig ruimte voor die vragen die er zijn. Hè? Ja. Die grote vragen over het, over het leven. Herken je dat, Robin? Ja, absoluut. Uh, inderdaad, want uh, wij... Dat was ook... Wij hebben een onderzoek gedaan, een behoefteonderzoek. Samen met studenten van de Hogeschool Utrecht. En... Uh, Inderdaad, ook naar aanleiding van het feit dat er zoveel aanbod is in het palliatieve zorg. op ja. het gebied van de medische, hè, de medische kant. En, en ook natuurlijk in de terminale fase. gelukkig dat er heel veel is. Maar uh, inderdaad, op het gebied van zingevingsvragen. existentiële vragen. Uh, ja, daar, daar heeft eigenlijk. Ja, iedereen houdt daar een beetje zijn handen van af. Hè. Voor de arts is dat op een gegeven moment. Uh, ja, ik, ik ben nu klaar met u. Ja, en, uh, ja. Uh, ja uh, zie het verder maar. Uh, uw tijd uit te zitten, dat klinkt een beetje negatief. Maar, maar dus vooral in die tussenfase, naar, naar dat sterven toe... Daar, is, uh, ja, daar blijkt dus wel een behoefte te zijn. Dat kwam ook uit ons onderzoek. Het momentum is wel heel belangrijk. Als iemand heeft gehoord van... Ik, ik ben uitbehandeld, er is niks meer te doen. Dan ontstaat er vooral in het begin heel veel chaos. En dan wil men vooral kokoenen met de eigen familie, gezin... Maar later in het proces, als het, als het leven er is nog een stukje te leven, dan kan, kunnen dat soort momenten ontstaan dat, uh, dat mensen die diepere vragen willen beantwoorden. Hè. Er kan van alles aan de hand zijn uh, uh, over hoe men geleefd heeft, bepaalde schuldgevoelens. Uh, uh, nou, nou ja, de relatie tot de partner kan enorm veranderen. Er kan soms een enorme eenzaamheid ontstaan in het proces, want men wil elkaar niet belasten met de eigen emoties en, en angsten en noem maar op. Dus uh, ja, daar is echt wel een uh, hoop werk in te doen. En gelukkig ook in de medische wereld zijn er mensen nu... bijvoorbeeld Sander de Holzon, longarts uit, uh, ja. uit Assen, als ik me niet vergis. heeft zojuist een boek uitgebracht. En die daar echt op een andere manier mee omgaat. Die ook zegt van, uh, ja, voor, voor eigenlijk moeten de artsen nooit zeggen... dat iemand uitbehandeld is, want er is altijd nog iets te doen. Hè? Ook al is het alleen maar op spirituele, uh, op, aan de spirituele kant of uh, op een andere manier. En dat vind ik wel heel bijzonder. Dat ja. er daar nu wel een kentering in komt. Ja, Dus wat ik jullie hoor zeggen is dat um, medisch gezien... Uh, is er heel veel hulp. En volgens mij las ik in de voorbereiding ook... dat als iemand overleden is, dat er ook best wel veel hulp is uh, om te rouwen. Veel boeken zijn er geschreven. Uh, nou, je kan volgens mij naar verschillende therapeuten. Maar juist dat stukje daarvoor, die zingeving... Daar, uh, da, daar is nu eigenlijk nog een soort van zwart gat... waar jullie in zijn gesprongen. Ja, en, en, er zijn, en er zijn er gelukkig ook nog wel andere. Uh, nee, Die hebben bijvoorbeeld landelijke expertisecentrum sterven. Die gisteren was Ineke Koerdam in een uitzending van Jacobine op, op zondag. Die pleitte voor een uh, palliatief verlof zelfs, hè, voor mensen zoals een zwangerschaps of een uh, vaders- of ouderschapsverlof, maar dan in de palliatieve fase. Nee. En je hebt uh, Rob Runtink, uh, journalist. En uh, heeft een bureau, Morbidé uh, heeft hij onder andere. Dus er zijn wel heel veel initiatieven op dit gebied. Alleen voor heel veel mensen nog niet zo zichtbaar. En, uh, en, dat, en ja, we zijn met z'n allen denk ik wel een beetje aan het pionieren. En Rita natuurlijk al acht jaar of negen jaar. Hoe lang zijn jullie al bezig? En je ziet dus dat het ook echt nodig is. Dat de behoefte er ook is. Ja, Maar ik, denk, ik denk ook wel dat het komt door de, de secularisatie. Hè? Vroeger ja. waren de, de zuilen, de kerken, die waren een veilig thuis. Dus ja, waren mensen ziek... dan werden die ook door de gemeenschap ja. uh, verzorgd en, en uh, begeleid. En... Ja, een heleboel is, is daarvan weggevallen, dat, ja, dat mensen uh, niet meer naar de kerk gaan of uh, uh, ja, zoekende zijn. En uh, ja, dat er grote druk is ten aanzien van werk, uh, carrière, uh, allerlei andere zaken. Dat je dan denkt, nou, laat de kerk maar eventjes. Ja. En gebeuren er dan ingrijpende dingen, zoals onder andere ook, ook een ziekte. Ja, dan word je wel terug. Uh, ge, gegooid op, op ja, wat is nu uh, het belangrijke in, in mijn leven. Precies, ja. En dan, dan gaat het om, om jou, om dan, jouw houvast. En dan is er niet ja. altijd een vangnet meer, nee. zoals dat vroeger nee. natuurlijk nee. wel zo was. Waar, waar nee. en op je kan terugvallen. Ja. En dat is voor mensen, dat merk je nu ook. En dat hebben jullie natuurlijk ook gemerkt bij het starten van jullie stichting dat mensen soms aan het zoeken zijn... in het woud van hulpverlening... en, en, en allerlei dingen die er zijn. Ja. en uh, ja, dat, dat maakt het tegenwoordig in die zin wat ingewikkelder. Nee. Ja. En, en medisch is, is natuurlijk ook dat, dat de medische zorg hartstikke goed is... maar ook ja. steeds technischer wordt. Ja. Dus daarin heb je ook een stukje, stukje eenzaamheid. Het, ja, het is geweldig dat je in Nederland woont... als je ziek bent, omdat er qua zorg heel veel goede zorg gegeven hmm. kan worden, maar het gaat niet in op, op al die vragen die dat oproept. Nee. Ja. Merkte merkt dat in je eigen ziekteproces bijvoorbeeld ook dat je, um, je klinkt als iemand die eigenlijk al heel al je hele leven nadacht over, over de dood en, um, maar dat dat toch nog dichterbij kwam op het moment dat je dus zelf in dat proces terecht kwam. Ja, weet je, je, je, uh, je denkt wel heel erg over je je eigen eigen Dood na. Yeah. Maar ik heb het wel heel goed getroffen gehad hoor, met, uh, met uh, onkologen. Uh, ik, ik hoor erge verhalen. Yeah. Maar die heb ik zelf niet ervaren. Ik, ik heb het heel goed getroffen. Nou, gelukkig ja. Maar. Ja, zeker. Ja. Ja. Robin, jij bent het bezinningshuis begonnen. Een plek om na te denken over je sterfelijkheid. Wat was een moment, oh, misschien waren er meerdere momenten, dat je daar zelf over na ging denken? Over mijn sterfelijkheid of onsterfelijkheid bedoel je? Ja. Oeh, dat is al heel lang geleden begonnen, denk ik. Ja, de dood speelt in die zin al een, al een thema in mijn, mijn hele leven. Eh, mijn vader is op jonge leeftijd overleden. En heel plotseling. Dus dat is, uh, hm. ja, dan, dat, dat, dat is een enorme confrontatie ook met... daar ga je weer je eigen sterfelijkheid in. Want dan hoe oud was je toen? ik was toen, als ik me goed herinner, was ik 21. Ja, 21 was ik. En dan ben je in één keer de oudste he, in de lijn he, aan, aan, aan de, de, de, de mannenkant, zullen we zeggen. En uh, dan, mijn vader overleed toen hij 54 was. Dus dan word je als jonge man uh, geconfronteerd met het feit dat niet iedereen pas dood gaat als hij 80 is en oud en grijs en, uh, en noem maar op. Dus ja. Uh, in die zin speelt dat eigenlijk mijn hele leven al een rol. En ik denk ook dat, uh, omdat jullie het net ook hadden over... hoe kom je erop om zo'n beroep te doen, hè? of zo'n stichting te, te, te starten. Dat is ook iets, je pad gaat zeg maar die kant op. Je levenspad gaat die kant op. En op een gegeven moment kom je daar al uh, op uit. Dat heeft te maken met alles wat je meemaakt in je leven en noem maar op. En uh, voor ons was het de, de druppel, zeg maar, uh, om het zo even te zeggen... die de M&D overlopen in, in 2014. Toen hebben mijn vrouw en ik in onze omgeving... Uh, aardig wat overlijdens meegemaakt. <tacht> met als uh, uh, zeg maar negatief hoogtepunt eind, de, eind 2014 een goede vriend van ons... met heel veel weerstand. Nou, ik heb er net even al iets over gezegd. Heel veel uh, ja, niet willen accepteren dat het onvermijdelijk uh, eraan zat te komen... En dat heeft ons zo ontzettend aangegrepen. En dat heeft ons ook op het idee gebracht van ja, wat zou het toch fijn zijn als je mensen ook maar iets, een soort van ruimte kunt bieden. Waarin ze, waar ze in ieder geval de plek hebben om, om daar even mee bezig te zijn en of bij stil te staan. En ja, ook al is het maar een klein beetje verlichting. Uh, dat, dat zou al mooi zijn. Mm. Ja. En zit hem dan met name in het, uh, in het delen van vragen? Of uh, willen mensen antwoorden? Waar de mensen die bij jullie langskomen, waar zitten, wat willen ze graag? Nou, ik, denk, ik zeg altijd, het, het woord ruimte is eigenlijk het magische woord. Je kunt uh, in die zin kun je mensen niet helpen. En mensen uh, hebben soms ook niet altijd vragen, soms ook wel. Maar uh, in de ruimte die je creëert om iemand te laten zijn zoals hij op dat moment is hè, en, en voelt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Um, en dat is voor naasten soms heel lastig. Omdat ze uh, zoiets hebben. Ja, maar we, we, we maken er nog wat van. En, en, en dat soort dingen. Terwijl iemand soms uh, op dat moment eigenlijk bezig is met het wat diepere vragen. Of wat, wat ja, terugblikken, vooruitkijken. En als hij daar de ruimte voor krijgt. En of dat nou op een plek is uh, bij jou thuis of in de kerk of, of zoals bij ons in een bezinningshuis. Dan, uh, dan mag dat er zijn en dat kan verlichting geven. Hm. Want merk je dat het voor mensen die er omheen staan het eigenlijk een beetje te confronterend vaak is. Als mensen heel veel nadenken over de dood, uh, nou, dan zijn ze ook bezig met, uh, met afscheid nemen. Ja, je moet natuurlijk niet vergeten, op het moment dat iemand te horen krijgt... dat hij ongeneeslijk ziek is of niet lang meer te leven heeft... dan hebben de mensen daaromheen, die gaan ook hun proces in. Dus dat is iets wat je... Je hebt iets samen te delen, maar je gaat ook je eigen persoonlijke proces in. En daar ontstaat dus vaak, niet altijd, uh, uh, wel een vorm van verwijdering. Want jij, jij bent toch diegene die gaat sterven en jouw vrouw bijvoorbeeld niet. Mm -hmm daar is meteen direct iets hè, wat jullie scheidt in die zin. Ja. En uh, dat is ontzettend jammer... als, die, als, als mensen dat nie, op een gegeven moment niet meer samen kunnen blijven. Wat je ook veel ziet, zullen jullie natuurlijk ook wel merken... dat mensen die nog heel lang thuis zijn... dat de naast of de partner eh, eh, helemaal in die mantelzorgrol zit. Die is enorm aan het zorgen. En uh, die is op een gegeven moment geen partner meer. Hè. Dus ze zijn samen... Ze hebben niet meer die, die ze kunnen dat proces niet samen beleven als partners. Maar die, die partner, die man of vrouw, is vooral aan het zorgen voor die ander. Nou, dat, uh, om, om daar bewust van te worden en om door te hebben van, nou ja, hier gaan, raken we elkaar een beetje kwijt. Dat kan helpen om weer, zeg maar, bij, bij elkaar terug te komen. Ja, Rita, de, de Stichting Als Kanker Je Raakt is voor mensen die zelf te maken hebben met kanker, maar ook inderdaad van. Die voor de, na, de ja. mensen eromheen, waar we het net ook over hadden. Merk je ook dat daar een stukje verwijdering... en dat jullie dan zoeken naar manieren om die mensen weer bij elkaar te brengen? Nou, Vanuit de stichting uh, hebben we wat andere aanpak. Dan, dan steken we echt in op de ontmoeting, de herkenning en de erkenning. En als je dan denkt... Uh, heb, bijvoorbeeld, we hebben in januari een dag ge, gehouden... voor ouders die een kind hebben verloren... Ja, dan kan het me heel erg raken hè, dat, dat er in al dat verdriet, dat, dat die, die ouders uh, er voor elkaar zijn. Uh, om, omdat ze uh, begrijpen wat, wat uh, de, de ander voelt. Weet je, uh, er, zij, ze troosten elkaar dan zo. Uh, ze kunnen elkaar dan zulke goede adviezen geven, uh, zo helpend zijn. Uh, ja, dat, dat, dat is dan ook echt heel erg mooi. Dus wij, wij, wij organiseren dan meer de, de ontmoeting. Uh, en, en dat er dan professionals zijn. Hè? Zo is er voor die dag, voor uh, die ouders, is er een, uh, een arts die is de leider. Maar die is ook een moeder die een kindje heeft verloren aan, aan kanker. Dus in, in dat stukje uh, geloofwaardigheid, uh, de ervaring. Uh, in, in, in verdriet, in, in, in vragen, ja, dat herken je dan bij elkaar. Ja, dus wonen. daarin kun je ook bij elkaar, elkaar schuilen, uh, ook huilen. Uh, maar je kunt dan ook, uh, als je dat gedaan, hebt, kun je ook weer die mooie dingen uh, opnoemen, waardoor je ook weer kunt lachen. Ja. Uh, en en dat, dat ouders dan ook trots kunnen zijn op, op ja, hoe mooi hun kind is. Uh, is en, en blijft. Want ook al is die er niet meer, het is en blijft hun, hun kind waar mm -hmm. ze van, van houden. En dat zie je natuurlijk ja. gelukkig ook heel veel gebeuren bij mensen die ziek zijn zelf, die in lotgenotencontacten die elkaar zoeken. Hè? Ook, ja, uh, dat ja. zie je op Facebook bijvoorbeeld ook heel erg veel groepen van uh, lotgenoten die, die elkaar in, in dat ziekteproces uh, kunnen vinden. En dat is, ja, dat is natuurlijk wel ja. Een, een, ja, een, heeft een helende factor in ja, die zin. Ja. Ja, de dus zaterdag hadden we een, een, een, een dag voor, uh, voor mensen die dan kanker hebben of het, of het hebben gehad. En uh, dan zie je heel veel witte snoetjes en, en je ziet ook toch heel veel pruiken. Uh, maar, maar je ziet dat er verbinding is, hè? Dat, dat ze elkaar uh, on, ontmoeten, dat partners ook daarin uh, elkaar ont, ontmoeten. En als er dan een spreker is hè, die die dan uh, aanspreekt, dat er herkenning is en erkenning is, ja dan, dan zie je ze ook uh, eigenlijk heel erg blij weggaan. Uh, en, en gevuld met, met moed en, ja. en met hoop. Mooi. Ja, en dat, dat dat vind ik dan echt prachtig. Het klinkt um, alsof mensen die uh, te maken hebben met de dood... eigenlijk best wel universele vragen hebben en universele behoeftes. We hebben behoefte aan erkenning, aan ruimte om onze vragen te stellen. Uh, zit er veel verschil in of klopt het dat, uh, nou, dat we eigenlijk dan... met z'n allen op zoek zijn naar hetzelfde? Nou, Het is mooi Robin? dat je dat vraagt. Wij waren twee weken geleden bij, uh, bij iemand... Uh, die hebben ook leren kennen in dit proces, die, die, die is terminaal ziek... En, um, die vroegen ons ook om nog eens even langs te komen. En toen hadden we het erover. Uh, dus die, van, er zou eigenlijk een boekje moeten komen van sterven voor dummies. Hè? Of zoiets. En uh, aan het einde van dat gesprek kwamen we er eigenlijk met z'n vieren. Want zijn vrouw uh, was er ook bij. We kwamen we erachter van, er zou eigenlijk maar één zin in staan. En daar staat dan in van, dat het voor niemand hetzelfde is. Voor iedereen is dat anders. En het, het Klopt wel dat je zegt dat er voor veel mensen uh, bepaalde vragen komen. Hè, maar voor heel veel mensen ook weer niet. En, uh, dus het is heel moeilijk om te zeggen... daar zijn uh, structuren in te herkennen of dat moet je zo aanpakken of zo. Uh, ik, ik denk juist dat het vooral voor de mensen die uh, spirituele... of psychologische hulp geven of, of, hè, of bieden... Dat het belangrijk is om, om juist die ander waar het om gaat de ruimte te geven om, om zijn of haar eigen proces te, ge, te, te doen nee, of te laten doen. Juist omdat dat zo individueel is. Maar ik denk in, in de grote lijn dat, dat je daarin wel gelijk, wel gelijk hebt. Hè? Dat bepaalde randvoorwaarden wel voor iedereen gelijk zijn. Dat ieder mens graag gezien wil worden. Ja. Uh, dat, dat zie ik bij ons in. in uh, het hospice uh, ook, dat, dat het stukje zorg he, door de zusters... Uh, het stukje veiligheid en dat je jezelf mag zijn... Precies. dat dat zo belangrijk ja. is. En tegelijkertijd kan het mij ook, ook raken. He, we weten dat we als mens uniek zijn. En nou, met wat jij ook, ook zegt... ja Ieder sterven is ook uniek. Ieder doet het op zijn haar ja. eigen manier. En, en je ziet ook dat het ene proces heel gecompliceerd is. Moeilijk is. Zwaar is. En, en een ander proces uh, ja, heel verbonden. Uh, of heel erg op, ja. op een eigen, eigen manier. Ja. Ja. We praten zo meteen door over het proces van leven. En het leven loslaten. En uh, nou ja uitkijken, misschien ook wel naar je, naar je afscheid. Ik uh, hoor ook graag uh, van u. Misschien heeft u iemand verloren om wie u veel gaf. Of uh, bent u juist heel erg bezig met vragen. Um, ja, wat uw plekje hier is. Misschien bent u aan het nadenken over uw sterfelijkheid... en uw onsterfelijkheid. Ik, uh, ik hoor het graag. Wij horen het graag. U kunt bellen naar 0800-1121. Of stuur een mail. Of u kunt een berichtje sturen naar de Radio 1-app.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 Californië van Alan Clark. Ik uh, zit hier uh, aan tafel met Rita Renema. Zij is uh, geestelijk verzorgster en directeur van de stichting Als Kanker je raakt. En uh, Robin Zuidam daarnaast, muzikant en oprichter van de, van de stichting Het Bezinningshuis. Um, we hadden het uh, net over het proces van um, het leven loslaten. En nou als je daar in middenin zit dat je dan nadenkt over. Um, ja, dat je bezint eigenlijk over je leven, wie je bent en waar ga je heen. Wat me opvalt, Rita, en dat zie je ook wel eens op televisie, dat op het moment dat mensen horen dat ze sterven, dat er gaat een soort van knop om. Er verandert iets. Heb jij enig idee, wat verandert er dan? Nou, je sowieso je levensperspectief verandert in een sterfensperspectief. Je weet dat, dat de dood realiteit is. We weten het natuurlijk allemaal. Maar als je dat hoort, ja, dan, dan weet je uh, dat, dat de dood gaat, gaat komen. En daar zul je ook allemaal weer anders mee, mee omgaan. De een wil er niet over praten en de ander wil er juist wel over praten. En daarin zie je ook dat, dat mensen heel verschillend uh, zijn. Ja, ja. wij uh, hebben een klein fragmentje die ik uh, wil laten horen. Ik vind het zo mooi wat jij zegt, Hanno. Jij zegt um, aan het helemaal het einde, accepteer alles... En wees dankbaar voor de tijd die je krijgt om te genieten. Geniet je een beetje? Ik geniet enorm, ja. En uh, sowieso het accepteren, dat gaat niet alleen over een diagnose... maar eigenlijk alles wat op je pad komt. Zowel vanuit het verleden, maar ook naar de toekomst toe. Uh, je weet vaak waar je wat een, bijvoorbeeld bij mij mijn ziekteproces inhoudt en wat er op je pad gaat komen. Ik weet nu al dat ik het aan kan. En um, ik wil nog heel graag heel erg dankbaar zijn voor alle tijd die ik krijg om te genieten met mijn dierbaren. Want oh, als ik dat niet kan en niet meer die instelling heb, ja, dan kan je er net goed mee stoppen. Ja, dat was uh, Hanno, hij zat bij uh, RTL Late Night. Hij uh, deed mee met het programma van Johnny de Mol, waarin hij nog een, een reis maakt terwijl hij weet dat hij gaat sterven. Ja, het, kli het klinkt. Nou, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je nog met zoveel dankbaarheid kan praten over het leven terwijl je jong bent en weet dat je gewoon niet heel veel tijd meer hebt. Hoe kan dat? Ja. Robin. Hoe kan dat? Dat is een hele goede vraag. Uh, er zijn inderdaad. Mensen, hè, die, het zijn ze gegeven dat ze op een, ik noem het altijd een beetje harmonieuze manier, dat proces ervaren. En, en die aanvaarding, wat hij ook noemt, van alles wat er gebeurt, hè, uh, is daar wel denk ik wel het belangrijkste woord wat je, daar, wat je daar moet gebruiken. En dat is niet iedereen gegeven. En als dat wel zo is, op welke leeftijd je ook bent. En opvallend dat er volgens mij best veel jonge mensen zijn... die, die ook die aanvaarding erva ervaren. Uh, ja, dan, dan uh, heb ik mensen ook al horen zeggen... dat het de, misschien wel de gelukkigste tijd van hun leven is. Hoe gek dat eigenlijk ook klinkt. Hè? En uh, ja, hoe je dat moet verklaren en hoe je dat moet uitleggen... Ja, dat zijn ook wel een beetje de wonderen van het leven... Een beetje de mysterie waar we het aan het ja. begin over hadden. Ja, maar, hadden. Je, maar je kunt he? er ook niet omheen. Nee. En, en dat is een wetenschap. En, en uh, deze man die gaat, er, gaat er doorheen. Uh, en, en de mensen die om hem heen staan... Uh, ja, die gaan daar, daarin mee. En ja... Ja, dat, dat, dat is een stuk... Ja, je, je weet het pas... Hoe jij reageert wanneer het je overkomt. Ja. Maar je, je ziet wel dat, dat mensen in, in lijden ook, ook enorm kunnen, kunnen groeien. Uh, in geloof, uh, in, in liefde. Uh, ja, dat ja. is zo bijzonder. Als je okay. inderdaad dit kunt doen. En je kunt dat samen met je naaste doen. Dan kan er zo'n diepe... Uh, ervaring zijn van het leven, hè, wat je op dat moment nog hebt. Dat, maar dat, ook een diepe rijkdom van en, het leven. En dat is ja. dan de rijkdom en, en zelfs misschien zelfs, dus wat ik net al zei, geluk wat je kunt ervaren en hoe, hoe vreemd dat ook klinkt. Ja, ik zou het liefde willen noemen. Of liefde, de, ja. ja. Ja. En is acceptatie of aanvaarding, het woord uh, Robin, wat jij gebruikte, een noodzakelijk onderdeel daarvan? Wil je die liefde, die rijkdom um, ja, ook kunnen ervaren? op het einde van je leven, wanneer dat dan ook is? Nou, als er geen aanvaarding is... maar nogmaals, dat heb je heel vaak niet zelf in de hand. Hè. Het is hmm. niet een knop die je om kunt zetten. Maar als er geen aanvaarding is, dan is er weerstand. Hè. En weerstand zal op wat voor manier dan ook zorgen voor... voor uh, het feit dat, er, dat die liefde wellicht niet kan stromen. Of dat je dat niet kan toelaten. Want daar ben je dan nog helemaal niet mee bezig. Je zit ben je nog op een andere laag. Ben je, ben je met je bewustzijn bezig. Ja. Ja, weet je, de, om, de omstandigheden. Hè, die, die, het, het is zo moeilijk uh, om, om gewoon eigenlijk er antwoorden op te geven. Hè? Want, want de een zich, zal zich er wel in herkennen en de ander niet. Het, het is ook van, hoe, hoe is jouw levensverhaal? Hoe, zou, hoe zijn jouw omstandigheden? Uh, wat, wat, wat is jouw draagkracht? Wat is je draaglast? Uh, het, het, het, het, het is zo verweven in, in elkaar. En, en als je mensen om je heen hebt hè, die van, van jou houden... Dan kun je ergens op terugvallen. En, en dan ga je natuurlijk op hun kracht. Kun, kun je ook verder. En als je geloof hebt. En je kunt erop terugvallen. Ja, dan, dan zal het geloof je ook kracht geven. Om, om verder te gaan. Heb, heb je dat niet? Uh, ja, dan, dan kijk je zo anders tegen, tegen de dood aan. Uh, en heb je het ene drama naar het andere achter de rug. Ja, dan denk je ook van. Ja, wat is dit? Een, een warm vangnet is oh. natuurlijk altijd oh, fijn no. om je heen. Nee. En dat is heel belangrijk ook, hè? Dat, ja. dat, dat, je dat, dat je dat hebt. Alleen al vanwege de angst en de, ja. en de onzekerheid die, ja. die je, die je mee, met je meedraagt. Ja. ja. Ik um, heb uh, Jos uh, aan de telefoon. Goedenacht, ja. Jos. Hallo, hier is Jos. Ja, ja. Hallo. welkom. Dankjewel. Ja, we hebben het over de dood. Wat voor rol... Uh, ja. Speelt dat in uw leven? Um, ongeveer uh, nou zeg maar in het begin februari toen overleed mijn moeder van 98 en dat was eigenlijk uh, wel uh, voorspelbaar. En dat hebben we eigenlijk met de familie toen, met mijn zeven broers, ja, heel mooi gedaan in diezelfde week overleed ook uh, een hele goede vriend van mij, die heel vaak uh, bij mij op bezoek kwam, omdat we dan samen in stilte uh, de stilte in onszelf gingen opzoeken, dat, dat, dat, toen, dat doe ik mijn hele leven al, en hij ook. Maar ineens was hij weg, en toen uh, ja, toen had ik het daar wel heel moeilijk mee met. Uh, want ik was nog niet bij van de klap van ook bepaalde vragen die dan die toen bij je naar boven kwamen. Ik blijf eigenlijk zo lang zitten. Ik zat daar in de zon in de bergen, helemaal alleen. Uh, ik dacht: Ik blijf zo lang zitten totdat ik aan weer uh, zeg maar de les geleerd heb of zo. Hè? De les voor levenden, zeg maar. Ja, en welke les was dat dan? Nou, het was net alsof. ...moeilijk dat het voor iedereen is. Kijk, niemand heeft het daarover. Over tevredenheid... ...en, en van jezelf houden. Omdat we toch, denk ik... ...in een uh, hele materialistische... stoffelijke, ...stofzijdt, en tot stofzijdt... ...ja, wederkere ook in de geneeskunde... ...gaat vooral over scheikunde en biologie. Ik zeg wel eens... ...ze hebben de bio's uit de biologie gehaald... ...en de psyche uit de psychologie... ...en de sophos uit de filosofie. Dus we zijn heel materialistisch en heel erg op, op, op, op bezit gericht. En op zo'n moment, als je moeder en, en, en dan mijn, mijn vriend Luke ook, als die ineens plotseling verdwijnen, ben je ineens met hele andere dingen bezig. En op de andere schouder, als het ware als een engeltje zat, zat Luke en die zei eigenlijk continu van uh, zegt nu continu, het leven is ontzettend kort. En uh, probeer nou te genieten van ja, nou ja zeg maar dat onsterfelijke in jezelf. Hè. Einstein heeft ooit gezegd, uh, toen zijn vroeger worden God. Toen zei Einstein van, uh, er is een energie en die kan niet geschapen en niet vernietigd worden. En die was er dus al voor de schepping en die zal er ook nog na de schepping zijn. En die energie, uh, bijvoorbeeld als morgen vroeg de zon opgaat... Uh, als die zon even dichterbij zou komen, verbranden we. En als die even verder weg gaat, dan, uh, dan bevriezen we allemaal. Maar Einstein zei toen op de vraag van wat is God... toen zei hij van ik geloof in de God van Spinoza... dat die natuurwetten hè, waarmee dus die zon precies diezelfde afstand houdt... en dat die, die zon geeft ons alles... Die geeft ons zuurstof, die geeft ons mango's, die geeft ons bloemen. Die geeft ons groente en fruit, die geeft ons warmte. En Dat is dus een intelligente, liefdevolle energie. Er is iemand die heeft ooit gezegd van... God is eigenlijk een afkorting, G.O.D. G-O-D. De G van generator, hè, dus de scheppende energie... die nu zorgt dat de lentebloemen weer zo mooi opkomen. En de O van operator, de... De instandhoudende energie. Waardoor als we in slaap vallen. S'nachts kunnen blijven ademen. Zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Dat doet die openheid allemaal. Hmm. Maar, ook de D, maar ook de D van dood. Yeah. Die het is, Dus het, het, is, het, zijn, het is een liefdevolle intelligente energie. En niet een man met een witte baard. Of, en, en alle. Ik bedoel Jezus, Boeddha. Eh, alle religies hebben het gewoon. Over die vrede. Over die liefde over die tevredenheid, over die bezinning. De het klinkt snoepzijde. alsof waar we het aan het begin over hebben... dat de dood doet meer leven. Dat door de dood van uw moeder en van uw goede vriend... dat u stil bent gezet bij het genieten en tevreden zijn... en meer van jezelf leren houden. Dat dat eigenlijk een verrijking van leven is... Ja, eigenlijk doordat de dood zo dichtbij is gekomen. Mag ik dat zo, uh, zo samenvatten? Ja, het heeft mij eigenlijk gedwongen... of gedwongen, of laat me liever zeggen... uitgenodigd om... om, uh, om die diepte... Uh, die, die goddelijke diepte, zeg maar... Uh, die, die, die onsterfelijke energie... en want we zijn aan de ene kant... stof, aan de andere kant zijn beziel... en bezieling en iets, iets onsterfelijks. En ik heb zelf gezondheidswetenschappen gedaan... mijn zoon doet dat nou ook... met heel veel scheikundige, moeilijke dingen. En wat mij... Uh, zou willen dat we een bezielde uh, wetenschap... en een bezielde kunst en een bezielde ervaring zouden kunnen leren. Dus in die zin vind ik onze Nederlandse en Westerse cultuur... eigenlijk heel erg arm. Heel erg armoedig, omdat we yeah. uh, de essentie... En, en, en ik vind het juist zo mooi dat die twee mensen in de studio... dat die ervoor gekozen hebben om... Uh, om daar juist heel uh, erg mee bezig te gaan. Met die ja, bezieling. Om die dood te gebruiken om, ja. om richting onsterfelijkheid... en richting bezieling en richting het goddelijke. Ik bedoel, hemel is niet naar de ja. dood, maar de hemel is... of het paradijs, is een ervaring in mijn hart nu... Jos, wij, ja, ik vind het heel zeg maar, het is mooi dat de bezieling die klinkt ook hier door de microfoon. Ik wil je heel erg bedanken um, ja, voor, voor jouw ook. verhaal. Wij moeten zometeen door naar het journaal. En ik wil nog even wat okay. voorleggen aan mijn gasten. Maar ik ja. wil je bedanken en ik, ik hoop dat je blijft luisteren. En natuurlijk nog een hele fijne nacht. Ja, jullie ook bedankt voor dit mooie programma. Bedankt, dag. dag. Ja, die bezieling. Ik vind dat toch wel mooi dat dat, je, dat, dat elke keer weer terugkomt. Ja, mooie bijdrage van Jos trouwens. Mooi verhaal, ja. Ja, absoluut. Uh, dat is denk ik de kern. Dat, dat, je, nou, dat je komt tot je kern. Hè? Uh, en, en die kern is misschien wel liefde. Waar we allemaal uh, een uh, onderdeel... of waar, wat, wat we in wezen allemaal zijn. En uh, uh, als je daarmee in contact treedt... dan uh, verdwijnt misschien ook een beetje... het sterfelijke of het onsterfelijke. Dan is het misschien alleen maar een deur waar je doorheen gaat... Maar nogmaals, dat zijn allemaal uh, aannames, maar wel mooie aannames. Rita, je, je ziet eruit alsof je heel graag iets wil zeggen. <tied> nou, ja weet je, we, we geloven allemaal uh, uh, in, in de liefde. Maar zelf geloof ik ook, ook dat, dat, dat God de liefde is. Hè? En, en dat in die liefde, ja er ook, ook vrede is en rust is. En dat je daar mag zijn zo, zo als je bent. Als, als, als mens. En, en die liefde die is voor mij veel groter dan onze menselijke liefde. Die heeft, heeft geen einde. Die houdt nooit op. Die is boven ons, onder ons, om ons heen. Ja, ik denk in die zin dat we Moment. als mens allemaal uh, beperkt zijn beperkt in, in de liefde. En, en we bouwen natuurlijk in ons leven bouwen we allemaal identiteitjes op... en we worden vader en we, worden, en we, worden, we krijgen een beroep... en we zijn, uh, we zijn allerlei identiteiten. Maar dat het wel aan het einde van het leven... Hè, als, als, als het sterven daar is, dat al die schillen ervan afvallen... Ja, ja. en dat je in je kern inderdaad weer terugkeert naar die liefde... En, en wat dat dan ook mogen zijn en in wat voor vorm dan ook... Uh, dat is moeilijk te zeggen, maar dat is natuurlijk wel een hele mooie gedachte. en een, uh, een, een, ja, Ik noem dat altijd uh, de universele uh, religieuze gedachte van barmhartigheid en medemenselijkheid. Ik denk dat dat daar in die, in die liefde absoluut zit. Ja. ja, de liefde. En de liefde die dus ook ruimte krijgt eigenlijk door de dood... Ik, uh, het klinkt bijna paradoxaal, maar ik vind het wel heel mooi om te horen. Wij praten zo meteen uh, erover verder, maar uh, het is eerst uh, tijd voor het nieuws.